Vijf medewerkers van een internationaal vliegveld in Florida zijn ontslagen omdat ze te lak zijn geweest bij het controleren van passagiers. 38 collega's van de transportveiligheidsdienst DSA worden om dezelfde reden geschorst. Bij steekproeven achteraf bleek dat beveiligers van het vliegveld van Fort Myers tenminste zo'n 400 keer hadden verzuimd om passagiers en hun bagage aan een extra tweede controle te onderwerpen, zoals is voorgeschreven. Eerder al ontsloeg de dienstmedewerkers op de vliegvelden van Honolulu en Charlotte, omdat ze bagage niet goed hadden gecontroleerd. In Toronto heeft zich de vermoedelijke dader bij de politie gemeld van een schietpartij waarbij zaterdag een dode viel. De 23-jarige man is aangeklaagd voor moord en zes pogingen tot moord. Hij opende zaterdag het vuur in een horeca gedeelte van het winkelcentrum. Een man stierf ter plekke, zes anderen raakten gewond. In Suriname zijn acht Nederlanders aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Ze wilden van Paramaribo naar Schiphol vliegen. Een 34-jarige vrouw had bijna twee kilo cocaïne in de dubbele bodem van haar koffer zitten. De zeven anderen hadden drugs bij zich verwerkt in stoffen. In geïmpregneerde kleren en hangmatten zat zo'n 38 kilo cocaïne. De drugs hadden een straatwaarde van 1,8 miljoen euro. Het weer... Vrijwel overal droog, kans op mist, vanmiddag zon en wolken en in het oosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. De zonbakker van de ANWB. Er staan lange files op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp, 5 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld, 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Dodewaard en Tiel, 13 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam bij de Van Brienoortbrug, 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Knoppen Terbrechtseplein, 4 kilometer. En richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 6 kilometer.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 Never be the same, girl you came and changed the, the way I want, the way I know. I, I cannot explain the things I feel for you, but girl you know it's true. I'll stay with me, I'll fill my needs, and I'll oh, be all you need. It so right, girl. A, love my life. I'm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 I knew that love would bring this uh, happiness. I'm being uh, I tried to keep my uh, sanity. I uh, waited patiently. And girl, you know it seems life is so complete. Uh, I love this truth because of you. Uh, you're doing what you oh, do. Think that I If I'm the perfect, but I search for all my. We'll mm be -hmm. Michael Jackson, You Rock My World. Opent uur vier van um, zie je even bij. We staan vandaag live op de Jaarmarkt in de Zwaluwestraat En um, aangekomen in de studio, oftewel het uh, locatiestudio, moet ik eigenlijk zeggen: Joop van Kempen van Surfvereniging Zandvoort Goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Um, nou, ik heb jou uitgenodigd even hier bij de studio om, uh, om de Zandvoort open. Het vindt plaats op 28 mei. Voor de surfliefhebbers, hè? Inderdaad. Zou je kunnen uitleggen wat het is? Nou, het is een uh, wedstrijd. Dus uh, zonder zeil, zonder uh, vlieger. Gewoon alleen met een plankje op de golf. En uh, ja, dat doen we nu al voor de vierde keer. Dus dit is de vierde editie. En uh, ja, ondertussen al redelijk bekend bij de golfsurfers, Dus meestal zitten we redelijk vol. Dat is altijd hartstikke leuk. Ja. Nou, er zijn altijd leuke prijzen te winnen. Uh, Surfboordjes, uh, surftrippies naar het buitenland zelfs dus uh, okay. we hebben altijd leuke prijzen Want hoe ziet het programma van zo'n dag eruit? Uh, nou, het, het, het wordt gedaan in heat, dus je gaat zeg maar per heat met vijf man tegelijk uh, het water in en je hebt allemaal een verschillende kleur shirtje aan, zodat de jury kan zien en die beoordeelt zeg maar als jij een golf pakt uh, hoe je hem pakt en hoeveel punten daarvoor gegeven worden Want wat is nou de magie van het surfen? Altijd als ik een surfer spreek, dan zit het altijd zo van ik ik hou van surfen, surfen is mijn leven. Ja. Wat is nou, want ik neem aan dat jij ook echt een surfer bent. Ja, ja, ja. Zo zie je er wel uit. <laughs> maar wat is nou de magie van het surfen? Wat is nou het mooie daaraan? Ja, het is, het is het, ik zeg altijd, ze noemen het ook stookt zijn. Dat Als je het eenmaal gedaan hebt, dan uh, het is een soort verslaving, ja, ja. inderdaad. En, uh, ja, Je hebt altijd die drang om zeg maar toch die perfecte golf te pakken en uh, lekker op zo'n helemaal je vrij te voelen en, uh, en lekker te surfen. Ja. Kun je nou goed surfen in uh, je kan eigenlijk heel goed surfen in Zandvoort. Uh, ze zeggen ook altijd, als je het hier leert, kan je het overal. Ja. Want zeg maar in het buitenland zijn de golven iets krachtiger, iets mooier. En daardoor ook veel makkelijker. Okay. Dus als je het hier leert, zijn ze veel moeilijker. Maar kan je het daar ook. Wat is nou de ideale surferland of surfplek? Ja, dat is natuurlijk hawaai. Ja, uh, ja. Dat, dat, dat blijft natuurlijk hawaai. Ja. Uh, maar je hebt natuurlijk een heleboel leuke spots waar je zeg maar, leuk kan surfen. Oké. Okay. En ik ben geen surfer, maar als ik stel ik wil wel gewoon langskomen, kan dat ook? Is er dan ook activiteit ja, rondom het verdopen? Uh, ja, uh, het, het is bij uh, Skyline Strand en Skyline 13. Uh, uh, we hebben allemaal uh, kraampjes met uh, surfshops die allemaal leuke surfspullen te koop aanbieden. Uh, we hebben promotiemateriaal. Uh, je kan pakken huren, je kan een, een bordje huren als je dat wil, om, om zelf even te proberen. Ja, kortom, er is van alles te doen... Uh, Oké. Okay. Nou ja, duidelijk. Wat Waar? Ik nou, wat, wat oh ik nou Wat ja? ja, nou als we... er geen golven zijn? Dan gaan we stand-up paddelen. Dat okay. heet suppen. Dat is ook weer een nieuw iets. En uh, ja, dat is inderdaad, normaal heb je met een wedstrijd een soort waiting period. Dat je zeg maar drie weekenden en zoek je het weekend met de beste golven. Nou, dat hebben wij dus niet. Okay. Maar wij hebben dus als alternatief dat als er geen golven staan, dan gaan we dus met een wat groter boord het water in met een pedal en dan... Uh, ja, weet je, het, is de, het gaat ook allemaal een beetje om de gezelligheid. Ja, ook, uh, we gaan daarna gezellig barbecuen, er Kijk. komt een beentje. En uh, we gaan er gewoon een gezellige dag van maken met z'n allen. Top, en, nou leuk. Nou, als je mee wilt doen, waar en hoe kan je inschrijven? Nou, je kan je natuurlijk inschrijven via onze site, uh, surfvereengingshandvoort.nl. Ja. Maar je kan ook op de dag zelf, maar dan moet je dus inderdaad uh, vroeg op. Want dan moet je tussen half negen en half tien bij de wedstrijdtafel, kan je je nog inschrijven. Ja. Uh, het is vanaf 12 jaar. Dus uh, vanaf 12 jaar en ouder. Okay. Iedereen kan meedoen. Als je ook maar een beetje denkt van ik kan surfen. Gewoon uh, gezellig meedoen. En uh, het kost 20 euro. Okay. Maar dat is inclusief goodiebag en inclusief barbecue's barbecue avonds. Dus uh, uh, ja, en dan heb je gewoon een hele gezellige dag. Hele dag. Nou oké, okay. Nou klinkt te gek. Dus uh, meer informatie vinden is via de website. 28 mei gaat het plaatsvinden. Nou Joop, hartstikke bedankt. Ja, jullie ook bedankt. Ik ga zelfs applaus, kijk eens Gouden fans En uh, nou ja, veel plezier dag e twintigste Ja, dankjewel en jullie uh, ook vandaag veel plezier op het een jaar maakt ja. Hoe is het tot nu toe? Nou, ja, hartstikke gezellig Het is natuurlijk lekker weer ah. Dus uh, eindelijk een keer Dus uh, nee, geniet met volle teugen Ja, is goed om te horen Hé, hey, dankjewel Jullie ook bedankt jongens Inside the bottle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 Barbra Streisand Is altijd leuk hè? Barbara's Frizend, Jordan Tuxos. Hey, we gaan even een rondje maken. We gaan even een aantal mensen vragen wat ze hiervan doen en wat ze ervan vinden. We beginnen met deze meneer. Voor mij is dat een het bekende. Het het Als je helder geduld hebt, maak ik een Mondje vol hè? Mondje vol. Ja, ja praatje. Pascal van der Beek, onze collega van ZFM. Wat ben je aan het doen vandaag? Wat ik vandaag aan het doen ben? Uh, ik ben uh, in uh, dienst van uh, Rui van Buring vandaag, vanwege uh, zijn bedrijf On Air Events. Uh, en Wij zijn uh, aan het proberen om uh, mensen te kijken of ze evenementen willen organiseren waardoor ze ons willen gaan nemen. Okay. Uh, maar juist dat is het hoop, hoofdpodium, hè? Ja, hey, wij hebben net een mentalist hebben we hier gehad en Alder werd uh, onder hypnose gesteld. Ja, dat... Heb jij dat nog niet gehad? Ik ben daar niet bij aanwezig geweest, nee. Want ik uh, stond toevallig bij de kraam zelf, want we staan ook op de uh, kraam in de Halterstraat. Okay. En, ja, je krijgt wel te horen inderdaad dat uh, een waardeerde collega Aldo wel gehypnotiseerd was. Nou, hij begint ook lekker uit aan te lopen alweer. Maar leuk, gaat het namelijk een beetje goed met me. Rodi was wel gehypnotiseerd en hij zei na de andere hand, hij had best wel wat energie over in de ene. En hij ging in de vliegen waar hij mee bezig was. Joh. Ja, ik heb gehoord dat hij René Vroger naar doet. Nou, dankjewel. Fijne dag verder. Gaan we, we gaan even verder gaan kijken. een meisje, daar. Een meisje. Ruud, daar. Wie? Een meisje? 한데, oh, ja. Kijk. Staat, ik hoop dat ik het staat er behangen. haal. Staat te behangen. Oh, oh, oh. Ja, meisje met behangen. Kom eens naar mij toe. <laughs> Ze kunnen niet verder. Kijk, uh, wij zitten hier in de Zwaluwstraat En uh, er staat hier een hele grote car met behangdemo erop. Doe mee en win. Nu vraag ik me al drie uur af: wat is dit eigenlijk? Is en eindelijk kunnen we het eens gaan vragen. Nou, wat is dit? Nou, je kunt een iPad winnen. Je? je kunt een iPad winnen. Nou, dat is makkelijk, maar hoe? Maar hoe? Dan moet je even je gegevens achterlaten bij ons. Een aantal vragen beantwoorden. En dan uh, maak je kans op die iPad. Ja, maar kijk, je maakt kans op die iPad, gegevens achterlaten. Maar ik zie hier, je zie je ik een hele. het proberen. Oh, hoe werkt het dan? Hoe, ga je, hoe is je ideale. Hoe... Ik mag het even proberen hoor. Mag ik het proberen? Ik hoop oh, dat oh, ik het red. Oh, oh. Ik ga het proberen. Misschien lukt het. Ik of doe het, het de bus, microfoon even. Uh, even die bussen stukje je komen zetten. Zo, ja, ja. Oh, Misschien goed. lukt het. Zou oh, mooi zijn. Hallo? Ik hoop dat het redden. Kijk, we komen een heel eind. Okay. Als je het dan nou even goed doet, Ruud, kan je het bij mij thuis ook even doen. Je moet eerst even die witte ja, je moet eerst even de witte behanglijn pakken. Deze? Nee, de roller. Zeg maar, ja. Dan mag je daarmee op de muur, zeg maar. Op de muur? Dan mag je daarmee op de muur rollen. Een muurtje. rollen. Nee. Hier ook? Ja. Oké. Esther. Je ja, moet het goed zo? Nee, je moet hem rollen. Oh goed. Nou, ik ben dus bezig met uh, dat behang, maar ik doe het weer helemaal fout. Ik word ook niet gecoacht he, hierin. Ik wil ook helemaal niet gecoacht hierin. Kijk, zij doet het voor je. Oh, man. Ja. Uh, <laughs> ik ben een man, maar wel met twee linkerhanden. het. <laughs> Ze merkt het. Ja, leuk leuker. Dus het is belangrijk dat je goed lang uitrolt. Ja, rol maar meisje. <laughs> En dan. Oh, moet ik hem. Aldo, uh, help me eventjes. Zou uh, de microfoon even vast? Ik Kan je het er lang op uh, ja, Dan gaan zij lijn jij plakken. Oh ja. Wel recht, hè? Wel recht. Oh, oh, oh. Helemaal scheef is hier. Scheef. Hij hangt scheef. Nou, oh, lekker. Oh, hij is scheef. Als je dat ding behang hebt, heb ik erop gedaan. En dan ga je met een blauwe spatel, ga je er uh, overheen. Heb je nooit behang? Ik heb nog nooit behang, nee. Ik heb, uh, ik heb wel gestuukt. Daar heb ik ook een paar mensen voor. Oh, ja. Ik zal niet zeggen wie, maar nou, het ziet er heel makkelijk uit. Cursus uh, behangen... Maakt die je iPad? Of het... Nee, nog niet. We moeten gegevens invullen. Maar cursus... Ja, lijkt me leuk. Cursus behangen... Kan dus in de Zwaluwstraat naast de ZFM uh, studio, locatie studio. Um, hoe heet ze eigenlijk? Hoe weet je? Echt? Bij Eline kan het. Bij Eline kan je dus uh, een behangdemo krijgen. Heb een dus als je ooit een keer. We uh, gaan even de foto. ja. Even lachen. Ja, leuk. Van boven ben ja, is hij? Nou dankjewel. Ik ben een stuk wijzer geworden, ja, nou maar ik denk dat het tijd is om uh, snel even uh, wat muziek te draaien. Vind je niet? Komt je aan. Tassia Benningfield op ZFN. En Strip Me in a Mr. James Brown. It's a man's world. Het is de dag vandaag dat bekend um, werd dat van alle supermarkten de Lidl... En best sta in staat is de klanten tevreden te stellen. De oorsprong van Duitse keten krijgt een 8,2 als klanten Jumbo eindigt op een tweede plek. Fomar en Deen. Wat is Deen? Geen idee, nog nooit van gehoord. Uh, staan op de derde en vierde plek. En pas op de vijfde plek komt Albert Heijn. Ja, Deen is een uh, de gebroeders uh, van Dirk en zo. Oké, oh, okay, dus dat is een, groter, uh, ja. een groter, groot bedrijf. Ehm. Uh, de tijd van de opengescheurde dozen is voorbij, aldus de expert. Nou ja, weten we dat ook weer. Hey, um, ken jij Michael Kiwanuka? Geen idee, nooit van gehoord. Michael Kiwanuka is verkozen door BBC als uh, meest uh, beloftevolle artiest van het jaar 2012. Oké. Okay. En hij heeft een nieuw album uitgebracht, Home Again, en ook weer een nieuwe single. En wat vind ik die te gek, zeg. Michael Kiwanuka's nieuwe single heet I'm Getting Ready.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 Zegt de nieuwe Michael Kiwanuka Check deze man I'm Getting Ready Heet zijn nieuwe single Nou, fiets compleet anders I'm a baby, I'm a man I'm baby, I'm a man baby, I'm a man the a man it a the I'm a man I'm a man I'm Shake the floor, yeah, a yeah, you support, make yeah, it. have a man I'm a man I'm a you I'm a man I'm a man I'm I want you to. Die. I'm a dead countin', yeah. self paid yeah. self-made yeah. millionaire. Yeah. Yeah. Yeah. around the world now. I'm around the world, Getting yeah. yeah. paid. Yeah. Girl, problems? No, no Don't no, no hit it game, won't solve it. I wanna give rich and man, let me see what the Lord split your Is ja. i want to be <laughs> Something has gone, and your eyes are cold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 en de U zij, dat wordt toch nooit meer van...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 plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan. Ik heb getwijfeld over België, omdat iedereen daar lang. Ik heb getwijfeld over.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 Vrijwel overal droog, kans op mist, vanmiddag zon en wolken en in het oosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. De Dijon Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 4 kilometer. A12 Utrecht Den Haag bij Zoetermeer 2 kilometer. En voor Den Haag Malieveld 5 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. A15 Nijmegen richting Gorkum bij Echtold 6 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt Plein 2. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 be the same Cause Girl you came and changed The way I want The way I don't I cannot explain The things I feel for you But Girl you know it's true Stay with me I'll feel my need, And I'll oh, be all you need you feel so right Girl such a perfect Love of my life I'm fine, I, I, I finally I found this so perfect I love I so finally found this perfect love Come on, girl you're My world, you know you I knew that love would bring Much happiness to my being I, I tried to keep I, my sanity With waited patiently. day And Girl, you know, it seems Life is hope. I'm complete I, I love this truth Because of you You're doing what you do You think that I do I'm the perfect love I search for all myself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 Het is altijd hartstikke leuk, ja. nou, er zijn altijd leuke prijzen te winnen, uh, surfboardjes, uh, surftrippies naar het buitenland zelfs, dus uh, okay. we hebben altijd leuke prijzen. Wat hoe ziet het programma van zo'n dag eruit?